een Klomp met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn vannacht meerdere Russische aanvallen geweest, vooral met drones. In het hele land klonk vannacht het luchtalarm. De hoofdstad Kiev werd opnieuw bestookt met raketten. Daarbij zouden drie mensen gewond zijn geraakt. Volgens de burgemeester van Kiev waren er explosies en brak op meerdere plekken brand uit. Twee weken geleden was er ook een grote Russische luchtaanval op Kiev. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en raakten tien mensen gewond. Bij een ruzie op de snelweg A20 bij Rotterdam is iemand zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde na een kopstaartbotsing. De twee inzittenden van de achterste auto kregen na de botsing ruzie. En daarna sprong een van hen van het snelwegviaduct... waarna hij terecht kwam op een afgesloten bouwterrein. Volgens een videojournalist ter plekke kwam de man terecht op een houten paaltje. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto was niet betrokken bij de ruzie. Een noodweer in de VS heeft al aan 16 mensen het leven gekost. De staten Arkansas, Kentucky, Ohio en Texas worden al dagen getroffen door stortregens en overstromingen. In Kentucky werd een jongen van 9 meegesleurd door het water toen hij naar de schoolbus liep. De schade aan huizen, wegen en elektriciteitsvoorzieningen zijn in sommige getroffen gebieden groot. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Japan gewonnen. Gisteren veroverde hij bij de kwalificatie al verrassend pole position. En het lukte hem om die koppositie de hele race vast te houden. Het is de eerste zegen van Verstappen dit Formule 1 seizoen. In Australië en China legde hij het nog af tegen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Zij finishten in Japan als tweede en derde. Net weer, volop zon. 12 tot 14 graden wordt het vanmiddag. Daarmee is het wel wat frisser dan de afgelopen dagen.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 A regular monster. How oh, do you like your rags in the morning? I like mine. Goedemorgen ZFM Jazz, luisteraars. Welkom bij deze uh, uitzending ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter den Boer. Thema vandaag, rode draad, de saxofoon. Een instrument gebouwd door de Belg Adolf Sax. Die leefde van 1814 tot 1894 na zijn uitvinding. Zijn er volgens mij geen nieuwe blaasinstrumenten meer ontwikkeld of op de markt verschenen, anders dan elektronische? Ja, de sax. En die ga ik laten horen in al zijn CQH-facetten: van de Soprio, sopranino, de c sopran de sopraan sax, naar de alt C-melodie, tenorsax, bariton, bas, contrabas en subcontrabas. Het komt voor een groot deel voorbij in deze uitzending... waar de saxofoon de rode draad is. En we horen de eerste sax vandaag al bij het trio Mulder. How do you like your eggs in the morning? De vaste tune van dit programma wanneer ik het draai. En die sax die wordt bespeeld door Frits Cate...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 En de vaste luisteraars weten dat ik veel een Nederlandse artiesten uh, van faam stop in het programma als, ik een, uh, als het gedraaid wordt. En een van die mannen, een van die mensen, saxofonist Tony Vos, Nederlandse saxofonist, componist en producer, overleden in 2020, uh, ja, was destijds een grote jongen. Yes Behind the Dykes was hij de, de, de motor. Hij componeerde, arrangeerde. En eh, ik heb hier een opname waar hij eh, speelt met een kwartet. Uh, het trio Off the Road geheten. En de zangeres is Sandy Ford. En ik ga ja iets moois laten horen. Dat is natuurlijk ooit terecht vereeuwigd. You'd be so nice to come home to. The breeze on high Sang a lullaby You'd be all that I could desire And the stars chilled by the winter Fire, Wild Sandy Ford met de trio van Kees van De Wilde. De Bates Brothers. Ja, dat is natuurlijk ook weer een bijzonderheid. Drie jongens uit één gezin die van wereldformaat zijn... en die uh, al jarenlang hoge ogen gooien, goed opgeleid zijn. Peter Bates aan de piano. Marius Bates op de contrabas En Alexander Bates op de tenorsax. We gaan uh, hen beluisteren in een uh, stuk waarin zij de zangeres Gea Griek begeleiden. A lovely way to spend an evening. I can't think want to say for my nights en de Bates Brothers. Ik heb nu een uh, mooie, mooi stuk liggen van de CD... After a While, Dick Suthalter and His London Friends. En wij gaan horen een stuk My Heart Stood Stil. En daar hoor je in een uh, zogenaamde om en ommetjes... Dat zijn uh, uh, een aantal maten die gespeeld worden door instrument 1... en dan overgenomen door 2 en dan door 3. eerste uh, serietje is trompet, trombone en daarna de brushes, slagwerk en de bas. Dick Sutholter, my heart stood still. Ik ga naar een gerenommeerde zangeres, Greta Kloet. Wie is Greta Kloet? Dat is de dame die als artiestennaam heeft aangenomen, Greetje Kouwveld. Inmiddels 86. Uh, in het coronajaar heeft zij zich uh, teruggetrokken uit het snobbelcircuit. Uh, het was al 81 volgens mij. En... Uh, die woont nu in het Roze Spierhuis. Waar ze volgens mij uitvoerig kan genieten van al haar plakboeken. En enorme successen. Uh, ze is in uh, Nederland groot geworden. Maar in Duitsland nog groter als jazzzangeres. In 1961 voor Nederland uitgekomen. Op het uh, Eurozone Festival met het liedje. Wat een dag. En uh, uiteindelijk is ze doorgebroken in Duitsland in de jaren zestig. En zij heeft met allerlei uh, grote jongens gewerkt... Joe Bishop, Herb Ellis, Ray Brown... Uh, in 2007 een groot concert gegeven. Uiteindelijk heeft ze in 2014... de Edison Jazz Oeuvreprijs nationaal gekregen. En allemaal terecht. We, de laatste jaren trad zij op met een uh, trio een drumloos trio met uh, op de gitaar uh, Peter Niewerf en op de sax dat is de rode draad de sax in dit programma uh, Jan Menu en we gaan haar nu beluisteren in Make Me Rainbows. Make me rainbows, make me spring in the snow, make me beautiful music wherever I go, make me unwind, leave behind rhyme and reason. Make me a room where I bloom out of sea. Make me sunsets, paint our names in the sky, let your arms be my wings and together we'll fly, don't let me fall till I'm all I can be. Mm-hmm. Do, do, do Dus op de draaitafel heb ik liggen de Belgische multi-instrumentalist Ronnie Verbiest. Eh, 56 geboren en 24 overleden. En hij was een fenomenaal accordeonist. Maar daarnaast ook eh, een hele goede saxofonist. En hij heeft veel mooie dingen gemaakt. Waaronder een cd Ronnie Verbiest. Dave Brubeck. En daar horen we hem nu... op een baritonsaxofoon. Begeleid door zijn eigen Belgische band. En we gaan luisteren naar het stuk... een, een compositie van Brubeck. The Basie Band is Back in Town. Verbiest. Van Ronnie Verbiest gaan wij naar het uh, volgende item, ook natuurlijk een saxofonist. want je luistert naar ZFM op zondag, ZFM Jazz op zondag vandaag, samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer met als rode draad de saxofoon. En uh, als je in de platenkast kijkt van de gemiddelde jazzliefhebber, dan... Blijkt dat er uh, onder het hoofdstukje saxofoon wel heel veel goede muzikanten zijn die uh, opnamen gemaakt hebben. Uh, niks ten nadele van alle andere instrumentalisten, maar het is gewoon zo. Waarschijnlijk omdat het uh, goed in het gehoor ligt, een, een populair instrument is en vele soorten uh, saxofoons zijn, vele... Uh, waardoor het spectrum heel breed is. Sonny Stitt was ook zo'n jongen... die begon met uh, op de altsax, maar uh, destijds vond iedereen van altsaxofonisten dat ze allemaal probeerden om Charlie Parker na te doen... en daar wilde hij zich aan ontworstelen. Dus toen is hij maar uh, tenor gaan spelen. We gaan luisteren naar een... Uh, uh, nummer dat komt van de cd Latin Jazz alleen maar stukken uh, in de Latin sfeer en uh, dat is op zich heel aardig wij gaan luisteren naar Sonny Stitt en het stuk heet Bayonne Baby Tony Stitt, By'n Baby, de Skymasters. Een van de top big bands van Nederland van destijds. Geleid, strak geleid, muzikaal goed geleid en gearrangeerd door Tony Eijk. Uh, die hebben uh, natuurlijk ook dingen op de plaat gezet. En een van die mooie dingen is uh, het stuk Begin... Begin, de Begin... En daar horen wij onder meer als solist Ferdinand Povel op de Tenor... en Herman Schonewald op de Altsaks. Tony Eck, Tony Eck met uh, de Skymasters. Ik wil nu graag gaan naar de... bas-saxofoon. De... grote jongen... die je niet zo vaak hoort... die is eigenlijk... Uh, destijds ontwikkeld... een beetje lomp, groot... zwaar instrument... Uh, waar je eigenlijk niet makkelijk... mee kan slepen. En een, een wat knorrig geluid. Ehm... Uh, dat is nog minder erg dan de contra saxofoon die is hoger dan de persoon die hem bespeelt. En die bas-saxofoon is destijds ontwikkeld uh, om mee te kunnen doen in de fanfare uh, als er gebrek was aan uh, basinstrumenten, als ze bijvoorbeeld geen tuba hadden of, en ze hadden wel saxofonisten die saxofoon konden spelen, dus toen hebben ze dat instrument gemaakt voor, die, voor dat doel. Inmiddels zijn er uh, natuurlijk wel mensen opgestaan... die dat instrument hebben gekoesterd. En zijn gaan koesteren en daar fantastische solos op kunnen spelen. Zoals uh, Ad Houtenpen. Uh, en die is weer lid van de Jazzmatic Four. Een groepje dat oude stijl muziek speelt. Uh, Cornet Peter Ivan, piano Hans de Bruin. Banjo Tom Stuip. En genoemde ad houten pen op de bas sax En ik wil graag laten horen hoe dat klinkt. Eh, we gaan luisteren naar een, een klassieke Keeping Out of Mischief Now. In Keeping Out of Mischief Now. Ik heb nu voor de afwachtende luisteraar. Wanneer komt hij? Daar is hij. Uh, Lester Jong. Lester Jong, de man die in de geschiedenis bekend staat als een van de meest invloedrijke tenoor-saxofonisten. Zijn bijnaam was Prez van president omdat uh, uh, destijds alle grote jongens die kregen allemaal min of meer adellijke namen. King Oliver, Duke Ellington, Count Basie enzovoort. En uh, er was die namen waren allemaal vergeven en hij werd dan Press genoemd. Hij was een beetje de man die zich ook bekommerde om, uh, ja, om Billy Holiday. En daar heeft hij ook veel opnames mee gemaakt. Hele aparte stijl. En uh, ja, Count Basie die nam hem op in zijn muziekgroep. En daar is hij dan uiteindelijk doorgeschoten. We gaan nu luisteren naar Lester Jong. Uh, het stuk <laughs> Jump, Lester Jump. En daar wordt hij begeleid door uh, muzikanten onder leiding van Mr. Count Basie. ...himself. <laughs> We'll Uh, nu we het toch over saxofonisten hebben, uh, wil ik u graag attenderen op het feit dat uh, wij al vele jaren lang, al meerdere decennia, een fantastische programmering hebben in Jazz in Zandvoort. En de mensen van Jazz in Zandvoort, onder leiding van onder meer. Uh, Hans Rijmers, die gaan maar door. En het ene jaar is het programma nog mooier dan het andere. De hele Nederlandse zien komt voorbij. Het is altijd hoogstaand. En uh, het blijkt toch te kunnen, zal ik maar zeggen. Maar het kost heel veel moeite en inspanning om het te regelen. Maar toch, zo is er volgende week weer een, uh, een, een concert. Dat is... Uh, was altijd in de krocht of wel echt de verbouwing nu tijdelijk verplaatst naar een nieuw unicum. En er is nog plek. En wie komen daar dan? Dat is uh, een optreden een beetje in de richting van de oude stijl. En uh, daar treden op de Unaccounted for. En daar speelt onder, in, onder meer in mee. David Lukac, een uh, bergenader saxofonist die uh, in allerlei formaties meedoet... enorm gretig is naar uh, uh, interessante muziek. Hij is vast lid van de Dutch Winklers Band... speelt ook in de Ramblers... en speelt in allerlei combinaties. Tour rond. kortom, fantastisch. De uh, Unaccounted 4. daar doet hij in mee. En daar zit ook in Joep Lumij. En laat ik die twee nou toevallig op een cd hebben... Een CD van David Luk Lukacs. En de CD die heet Dream City. En, en daar laat ik van horen een stuk uh, waar hij tenor straks speelt: Brew Ploot.